Van der Linden met het NOS-journaal. Het grootste au van Nederland verliest zijn vergunning, dat meldt Nieuwsuur. Het bedrijf Nina Care stond al onder curatele van de immigratie- en naturalisatiedienst vanwege misstanden. Zo werden alpers niet goed gescreend en waren hun papieren niet op orde. De IND legde het bedrijf voor meer dan een ton aan boetes op. Op dit moment zijn honderden au -pairs namens het bedrijf actief in Nederland. De IND organiseert bijeenkomsten om hen te informeren over de gevolgen. De Turkse politie heeft traangas ingezet om het partijkantoor van de CHP in Istanbul binnen te dringen. Leden hadden het kantoor gebarricadeerd om te voorkomen dat de interim partijvoorzitter, die door de rechter is benoemd, naar binnen zou kunnen. Ze zeggen dat de benoeming bedoeld is om de oppositie verder te verzwakken. De CHP-burgemeester van Istanbul, Imamolu, zit al maanden vast.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 In Frankrijk is het proces begonnen tegen een anesthesist die 30 patiënten zou hebben vergiftigd van wie er 12 overleden. Hij zou bij de verdoving stiekem gif hebben toegediend om de patiënt daarna te kunnen redden. Andere patiënten liet hij volgens justitie juist overlijden om bepaalde artsen in discrediet te brengen. De anesthesist kan levenslang krijgen.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 ongewenste dingen tussen, maar dan zit ik ook nog een beetje half de sociale media te terken. En tegenwoordig hebben een van die big tech boze bedrijven ervoor gezorgd dat er standaard gewoon het geluid van filmpjes en dat soort zaken ineens meedoet. Ja, dan moet ik hem weer uitzetten ergens, en dan weet ik niet. Uh, en dat zit al, oh, is gewoon gedoe. Uh, ik moet ook dat, dat ik me niet meer doen hier met die sociale media bezig zijn. Uh, Tijdens dat ik hier in uitzending uh, bezig ben, dat is allemaal uh, veel, veel. Uh,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 You got brick walls in the ears.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 What you've made of me To tell you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 nu op een rennen, deze mensen zijn fucking vee. Leppel mat is om me heen ik Heb dat niet nodig ik Zag er al meteen ik Heb dat niet nodig Ik zag het al die tijd Alleen een oog die mensen in de midden Alleen mij vogel Ja alles is nep Ik heb ze horen praten over dingen waar ik schrikken van kan Echt man, ja alles is nep de riem, patas, jas, tasje, echt grap, alles is nep De tanden, de mening en het veelste dure klokken om de pols, echt alles is nep ik zweer het je, alles is nep, alles is nep. En als het praat als een slang en het zist als een slang en beweegt als een slang, wat de fuck is dat? Als het kijkt als een slang en het lijkt op een slang, waarom twijfel je dan? Wat de fuck is dat? Ja, het kleedt als een man, maar we weten al lang dat daar aan die kant, wat de fuck is dat? Ik heb geen van die mensen aan mijn kant nodig, ik heb nu mijn kant gekozen. Ja, kom maar, die is Song the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 Traveling light, no more fear on the ways of time to take her out of here Moving back and forth at the chains of time Step outside the door into the light As her life went on, she couldn't settle down Though she left her Stabbed him, she could hear him moan when she closed the door for one last time. She longed to.